Het NOS Nieuws van 6 uur. Kwartelbalgemoed naar nos Journaal? Het RIVM zegt dat kinderen beter niet kunnen spelen... met de rubberen korrels op een kunstgrasveld. Het advies is om na het sporten te douchen en schone kleren aan te trekken. Het instituut komt met het advies na een uitzending van Zembla. Daarin zeggen wetenschappers dat de kunstgraskorrels mogelijk kankerverwekkend zijn... en dat daar te weinig onderzoek naar is gedaan. Het OM gaat in beroep tegen de vrijspraak van een anti-zwarte Piet-activist... die betrokken was bij een opstootje tijdens de Sinterklaas-intocht in Gouda in 2014. De activist zou zich met geweld hebben verzet tegen zijn arrestatie... maar de rechter oordeelde gisteren dat hij te hard door de politie is aangepakt. Ook is zijn recht op vrijheid van meningsuiting onterecht ingeperkt.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 Steeds meer supermarkten stoppen met de verkoop van producten in verpakkingen met minerale oliën. Na Lidl en Jumbo doen nu ook de supermarkten van de inkooporganisatie Superunie de verpakkingen in de ban. In de Superunie zitten onder meer Dirk, Coop en Plus. Sommige minerale oliën die worden gebruikt in kartonnen verpakkingen zijn mogelijk kankerverwekkend. Vanaf dinsdag zijn er geen Pokémon meer te vinden in het natuurgebied bij Kijkduin in Den Haag. Hebben de makers van Pokémon Go beloofd aan de gemeente Daarna gaat een kort geding aangespannen, omdat Pokémon-jagers veel overlast veroorzaken. De gemeente wil ook dat er s'avonds en s nachts geen virtuele wezentjes meer rondlopen in Kijkduin zelf. De fabrikant van Pokémon Go bekijkt nog of dat kan. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen bewolkt, het koelt af naar een graad of acht. Morgen in de loop van de dag steeds meer zon, het blijft droog en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het nws journaal ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad van dit moment. De A2 Utrecht en Bos tussen Knoop Everdingen en Waardenburg. 13 kilometer. De A4 Amsterdam Den Haag bij Zoetewouw en Dijk 5. Maar wel 20 minuten onthoud. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen het Rotterpolderplein en Akersloot. 15 kilometer na een ongeluk. Op de A10... De ring van Amsterdam tussen Zeeburg en Tuindorp Ooststaande 8 kilometer richting eh, het Koemplein. De A15 gorkum Nijmegen bij Echtolds na een ongeluk 6 eh, kilometer, nu al 20 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk, 6 kilometer. A27, Utrecht Breda tussen Hagenstein en Noorderloos, 9. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort draait door. When I was a little girl. Terug voor een gezellig tweede uurtje, Zandvoort draait door. Met aan de knoppen Ronald Kraaienstein en onze mede-presentatrice Toet Kraaienstein. En Tina Turner natuurlijk. Ja. Ja. ja. Ik dacht eigenlijk dat het de voortops waren. Maar dat waren het, maar, Nee, het zijn de voortops. Ja, met, met, met nog meer. Met de Supremes of zo, niet? Oh, dat zou kunnen. Ja, dat weet ik niet. Dat, dit, dit, uh, moet, dit, dan moet dit ik was, even spieken, Hans. Dit was toch duidelijk een vrouwenstem, of niet? Ja, met de Supremes. wel. Ja. wel. Ja, ja. Dat klopt. Maar het is uh, een verrassende versie. Ja, dat vond ik zelf eigenlijk ja. ook. Ja. Kan je nog wat zeggen? Nou ja, Waarom ik, het ik ben het nog even aan het zoeken eigenlijk. Ik was wat je kwijt. Je bent wat aan het zoeken. Ja, ik ben het aan het zoeken, maar ik zoek het al jaren hoor. Je had en alles zo goed op een rijtje. Volgens mij. Nou, nou <laughs> vandaag weet ik het nog niet hoor. Goh, geef ik een keer een compliment. Oh, erg dit. Dank je wel. Ja. Draai nog maar even een plaatje. Dat doen, doen ze op de televisie ook altijd als het okay. niet goed gaat. Een plaatje draaien? Een plaatje draaien. Op ja. de tv? Ja. Ja, ja. ja, dat doen ze ook. Ik laas het drie keer af. Troll, chasing cars. Bekend liedje. Hè? We zijn, ja. Ja. We zijn We wel een beetje op de gevoelige tour. Ja. Niet? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Weet je wat ik best erg vind? Is dat ik onze versie van ons koor. Wat uh, Arno zo mooi gedaan heeft. Dat ik die mooier vind. Ja, hm. dat kan. Hm. Ja, wij zingen hem ook veel mooier. Ja, toch? Ja, zeker. Ik heb nog een uh, nieuwe ehbo cursus We zijn oh. een beetje vroeg. Maar uh, ja, beter te vroeg dan te laat. Dat toch? is ook, Dat is zo. Onlangs werd bekendgemaakt dat slechts een klein aantal Nederlanders bekend is... met onder andere het reanimeren van een door een hartstilstand getroffen buitenstaander. Dit is één van de dingen die het Rode Kruis Nederland wil veranderen. De afdeling afdelingsantwoord start op 24 oktober weer een nieuwe EHBO-opleiding... waar reanimatie onder meer onderdeel van uitmaakt. Op 24 oktober starten ze dus weer met een nieuwe EHBO-opleiding...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 Van 8 tot 10 uur s avonds in het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan. De kosten zijn 200 euro. Dit is inclusief boeken, materiaal en examengeld. Aanmelden kan bij Martine Joustra. Jouwstra, Mocht u na de cursus besluiten om u in te zetten als vrijwilliger voor de afdeling Zandvoort, dan krijgt u restitutie van het bedrag. Bij de meeste zorgverzekeraars overigens... krijgt u ook een deel van het cursusgeld vergoed. Dat vind ik wel een goede zaak. Eigenlijk. Ja, dat vind ik een hartstikke goede zaak. Netjes, toch? Ik, ik ben nog een beetje blijven hangen... wat je in het begin zei... van beter te vroeg dan te laat. Als je vooraf EBA, EHBO gaat doen... bij iemand... dan krijg je toch rare effecten, hoor. Ja, oké. Okay, maar daar ja. had ik het dan weer niet over. Oh. Ze nee, had, had het duidelijk over die cursus. Hij heeft het niet begrepen. Nee, ja. Ja, ik vind het altijd te moeilijk. Geef niks, hoor. Nee, dat weet ik. ik. Jannie, Help.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 Wat zullen we eten? Tja, tja, tja. Ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De man. Onthoud het goed. Onthoud het goed. Het is de groente die het hem doet. Tja, tja, tja. <lacht> Op vele verzoek hebben we vandaag weer een stampotje. De ingrediënten voor vier personen die u nodig hebt. 1 kilo kruimelige aardappelen, 1 bloemkool, 2 preien, 100 gram marscapone, 1 deciliter melk, 50 gram geraspte kaas, 1 unux magere rookworst. Stampen. <laughs> Precies. We gaan dat het volgende bereidingswijde. Verdeel de bloemkool in roosjes. Roosjes? De, de worst niet, maar de, de bloemkool. De bloemkool. Snijd de gewassen prei in ringen, schil de aardappels... Snij ze in stukken en kook ze met een bloemkool, prei en wat zout in circa 20 minuten gaar. Verwarm intussen de oven voor op 180 graden. Gies de aardappelen en de groenten af en stamp ze fijn met de melk. een mascarpone en eventueel peper en zout. Schep de stampot in een ingevette ovenschaal. Leg er dunne plakjes rookworst op. Strooi de geraspte kaas erover en plaats de schaal 15 minuten in de oven. Als je het ha? niet lust, kan het ook een half uur of drie kwartier in de oven. Wat zeg je nou? <laughs> Wat zei je nou? Ja, als je het niet lust, dan kan het ook een half uur of drie kwartier in de oven. Dat is waar. Dan kan je zeggen, we gaan bestellen. Ja, dan halen we gewoon een pizza. Haal de schaal uit de oven en verdeel de stampot over de borden. En dan heb je een heerlijke bloemkoolprijsstamppot met mascarpone. Stampot. En dan gaan we nu naar het... Toetje van de week. Dat gezicht van Hans die zegt. Dat ken ik helemaal niet. Toetje van de week. Wat gaan we eten? Wat gaan we eten? Vlam met slagroom. Vanillevla met slagroom? Ja. Ge, geklopte slagroom of uit een potje? Dat kan me niet schelen. Dat kan mij niet schelen. Nee. Dat is een hooi en, en, en die vanillevla maak je zelf? Nee, uit de pakje en tabakkie? Ja, dat koopt Papa altijd. We gaan het niveau even wat opkrikken met deze. Het uh, uh, wordt niks, hè? Dit een Crazy way to get your Shoot the in your lips. If your figure makes you sad. de the fat right off your back. Make up your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 Show some sense. Oh.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 Ja, ja. Ja. ja, ik weet niet of ze van mij is, maar het komt in mm. Nederland, dus is het een beetje eigen. Hé hey Ro, wil jij steeds plassen of zo? Hoezo? Je gaat iedere keer vlak voordat de schuif open gaan, sta je met je vinger omhoog. Ja, ja. Maar, dat is om de ja maar het is maar één vinger, het zijn er geen oh, twee Oh ja, anders moet je twee ja, omhoog. Twee ja, dat is waar ook, ja. Wil je ja. iets vragen, schat? Nee, schat. Okay. Nee, hij wil zeggen dat Hans. we ons mond moeten houden, daar komt het eigenlijk nee, om Nee, want Hans, jij moet juist praten, toch? Ja, maar niet doorheen. Oh. Daarom steekt hij zijn vinger op. Dan oh. pas op, hij gaat. Eetlid. Wij praten veel. Ja, maar. Oh, <laughs> en door. <laughs> en gaan we. Ik heb een, een hele mooie column heb ik gevonden van Ami Ouderenzorg. Inzicht in de leefwereld van iemand met dementie. Ondanks dat de plannen meestal voor Prinsjesdag al uitlekken, is het toch spannend wat onze koning deze dag allemaal te vertellen heeft. En we luisteren er allemaal op een andere manier naar. Het menselijk brein werkt namelijk heel selectief. We horen vooral de dingen die we op onszelf betrekking hebben. En omdat ik in de oudere zorg werk, hoorde ik het volgende. Het ministerie investeert volgend jaar 140 miljoen euro... in de verbetering van zorg- en verpleeghuizen. Dat bedrag loopt in de jaren daarna op tot structureel 210 miljoen euro. De 140 miljoen euro gaan grotendeels... naar opleidingen en bijscholing voor medewerkers... Dit zijn goede berichten. Vooral de opleiding en het scholen van medewerkers vind ik belangrijk. De zorg van mensen die in een verzorgingshuis komen wonen is zwaarder geworden... en daardoor is het belangrijk dat medewerkers goed worden opgeleid en bijgeschoold. Er komen bijvoorbeeld steeds meer mensen met dementie in de verpleeghuizen te wonen. De belangrijkste reden voor opname in een verzorgingshuis... is niet het voorschrijdende ziektebeeld, maar overbelasting van de mantelzorgers. De overbelasting wordt gedeeltelijk veroorzaakt door onbegrip. Het is moeilijk je te verplaatsen in de leefwereld van iemand met dementie. Ook voor zorgprofessionals is het vaak lastig... om te doorgronden wat er allemaal gebeurt met iemand die dementie krijgt. En daardoor bepaalde reacties worden veroorzaakt. Zorgprofessionals kunnen meer inzicht krijgen in de leefwereld... van een iemand met dementie door het mee te doen aan het project INTO DEMENTIA. Een simulatietraining waarin het ervaren van dementie centraal staat. Na de ervaring in de simulatie wordt vaak groepgesprekken in de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. Het extra geld voor scholing maakt het mogelijk medewerkers van zorginstellingen aan dit soort mooie en vooral ook leerzame initiatieven te laten deelnemen. Meer informatie over mantelzorgers is te vinden op de website www.nl.nl. IntoDementia.nl Saskia Moulijn. Nou, nou ja, vind je nee, het wel. een mooie of niet? Ja, nee, nee. En, en ik herhaal het nog een keer. Ik heb het al eens eerder gezegd. Uh, Bernlef, het boek, het boek van Bernlef. hersenschimmen. Dat uh, indrukwekkend boek. Ja, ja. nou ik vind, ik vind dit, moet ik eerlijk zeggen... want er wordt wel uh, gesproken over uh, geld erbij. Maar ik moet het eerst nog maar zien... want dit zijn vaak, zijn dat boze kreten van volgend jaar... is er namelijk weer... Je weet het, er wordt weer een hoop gelogen deze jaren, deze maanden. Ja, ja, dan gaan weer die neuzen gaan weer groeien, hoor. Dat Hans, kan ik je wel Hans, vertellen. Hans, je bent, hij is cynisch aan het worden. hè? Zou, Wat ben dat, ik? zou dat leeftijd zijn? Wat zeg je? Geen ja, idee. Dat, echt dat dat zo een beetje beetje bitter, een beetje ja, wantrouwen, beetje weer. zuur. Nou, vind je het gek? Nee, <laughs> nee, ja, nee oh, dat vind oh, ik niet gek. Maar het, gewoon, valt op. het gaat ook gewoon door, hoor. <laughs> ja, de doorheen nou, praten we dan, door. Voor je. de rest geachte uh, luisteraars, ja, het, het is hier heel gezellig. Zo... <laughs> het is ook niet meer zand voor gedraaid door, maar Hans draait door. Hans draait het. door. Hans ja. is doorgedraaid. <laughs> In het verleden tijd. Nou, draai maar een klaar. <laughs> Joe Jackson.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 Nee, de toet gaan dus, terugzetten. Ik had dat weer klaar. Ja, gaat het weer. We gaan, we gaan. We gaan, we gaan. En, en, en, en uh, degene die een verzoek laat hebben, kan via toe doen. Ja, oh. geen probleem. Ja. Kan via Facebook. Ja. Hè? Maar we gaan eerst ja, het hoor. weer doen. Dus. Westkust, eerst... weerbericht. Ik vergeet dat ook altijd. Hè. Dat is zo erg. Ja. Ik zit gewoon door dat intro heen te kleppen. Goed, ik heb nu wel een nee, al goede meerkraatje voor mijn neus. Ik ga er gewoon even tussen heren, vind je niet erg. Uh, het, het is vandaag 7 oktober, er waren vandaag wolkenvelden en zo nu en dan kwam ook de zon tevoorschijn. Uit die bewolking kon lokaal een spatje regen vallen, maar over het algemeen is het droog gebleven. De noordoostenwind waaide even goed matig en de temperatuur steeg naar waarde omstreeks de 15 graden. Vanavond en komende nacht hebben we een mix van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft wederom op de meeste plaatsen droog en het koelt af naar ongeveer een graad of 10. Morgen zijn er perioden met zon en trekken er ook wolkenvelden over de regio. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur stijgt naar zo'n graad of 14 of 15 graden. Morgenavond trekken er wellicht enkele buien van noord naar zuid over de regio, maar zijn er ook flinke opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of zeven. Zondag schijnt geregeld de zon, maar is er ook een buienkans. De wind. Waars... Ja. Oh, dit is toch wel vreselijk! Oh, ah, is toch dan... niet staan hier gewoon te springen en te zwaaien en te doen. Oh mijn hemel. Ik kon het wel vijf zinnen volhouden, maar dan stopt het ook, hè? Goed. Um, zondag schijnt geregeld de zon, maar is er ook een buienkans. De wind waait zwak tot matig uit het noorden... en de temperatuur stijgt naar zo'n graad of 14. Maandag schijnt ook nog geregeld de zon... maar wederom kunnen er dan weer enkele buien over de regio trekken. De wind zwaait... Zwaait op oh het erg, waait zwak tot matig uit het Noordwesten. En de temperatuur stijgt naar een graad of 13. dus Rico Schreuder. Het lukt ons ook altijd. Ja. Ja, erg ja, erg. Ja, ja. <laughs> ja, ja, Die maken er gewoon ook een sport van. Ja, ja. natuurlijk. Oh, bah. Ja, goed. Zeg, mag met... ik een plaatje speciaal van mijn extra? Ja? We ja? to hate everything? Mm -hmm. Mm -hmm. Is this some sort of hip music that I don't understand? Say I got a bad attitude, too But that don't change the way I feel about you And I could think this might be bringing me down Look again cause I will have no-frown detail Ik weet mijn ex luistert, maar uh, het, uh, het moest er even uit. Ja, het kwam uit je hart vandaan. Je hoeft al mee te brullen. Ja, nou voor de de tenen zelf. Nou, nou, nou, nou. Hm? Ik denk, nou, hij meent het echt. Nou, gaan ze eens wat vertellen. Ja, ik, ga, ik ga wel wat vertellen. We gaan, uh, Genoeg, We gaan weer door. Ja. Oh, Meepraten over langer, langer, zelfstandig wonen. Oh. Steeds meer mensen wonen langer, zelfstandig thuis. Het is belangrijk om met elkaar bewoners, organisaties en betrokken partijen... in gesprek te gaan over dit onderwerp. Daarom organiseert Pluspunt in samenwerking met de gemeente... de wijktafels van Zandvoort. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de tafels verschillende onderwerpen... voor de betrokken bewoners, organisaties en partijen aan deelnemers. Op deze manier kan er samen in beeld gebracht worden... wat mensen hiervoor nodig hebben... maar vooral hoe daar samen zorg voor gedragen kan worden. Onderwerpen zijn wonen... Huisvesting, woonomgeving en veiligheid. Welzijn, activiteiten, zelfredzaamheid, burenhulp en bureninitiatieven, Dagbesteding en ontmoeting. Dagbesteding. <laughs> en zorg. Thuis, thuiszorg, hulpverlening, mantelzorg, respijtzorg. Dat heb hij nodig. De deelnemers kunnen roleren langs de verschillende tafels. Iedereen kan zijn ideeën, problemen, oplossingen en visies kenbaar maken. Samen worden er gekeken naar wat er op korte termijn met elkaar gerealiseerd kan worden. De wijktafels worden op de volgende tijdstippen georganiseerd. Oud-Noord 1, vrijdag 28 oktober, dus dat duurt nog even van 1 tot 3, bij Pluspunt Zandvoort. En Noord 2, maandag 7 november, dat is nog verder weg. Ook van 1 tot 3 bij Pluspunt Zandvoort. Nou, lekker op tijd. Ja, dat is wel goed op tijd. Maar ik vind dat moet je ook wel doen eigenlijk. Vindelijk? Ja, dan kunnen ze dat ja. vast inplannen. Nou, ja. En weer vergeten. Ja, maar is, ik denk dat het meer in de krant komt gewoon. Ja, ja. ik hoop het. Ja. En laten we wel zijn. Het gaat gewoon om welzijn. Het gaat om welzijn. Ja, want ze willen inderdaad dat ja, we steeds langer thuis blijven wonen. Ja. Dus laten we wel zijn, het gaat om welzijn. Ja, en als je dan het vandaag, vandaag leest. Het kwartje valt niet, hè hand? Ja, nou we het er gewoon overheen. Ja. Ik, ik wou iets vertellen wat ik gelezen heb vandaag, en wat, mij ook, eigenlijk, ja. wat mij eigenlijk gechoqueerd heb. Ik, ik was even aan het praten. Janny? Wilt u dat thuis ook? Janny knikt. Zo, als er nog hadden knikt, dan, uh, dan, dan breekt de tafel dan. in tweeën, joh. <laughs> Maar ik wou even vertellen wat mij vandaag zeer gechoqueerd heeft. Ik heb gelezen ergens dat in, in een verzorgingstehuis. de ouden vandaag het hele weekend geen warm eten meer krijgen. Ja, klopt. Dat heb ik ook gelezen. Ik vind het een schande van hier tot Tokio. Dat meen ik echt. Weeselijk, hè? Je ouders hebben het dus. Ja, ik heb, want wij hadden het toevallig over. wij zijn samen toch ook op een respectabele leeftijd al. En. <lacht> Hoorden nu dat? Nee, ik, <lacht> en... ik zal even versterken. <lacht> nee. Maar het zou je toch maar gebeuren dat je daar zit? Dat ja. het... je, mag, je mag er ook liggen. Ja, dat, maar het is of net staan. zo erg. Maar je hebt gelijk, het is triest. Het is, het is toch een trieste ja. zaak. En als je dan nagaat hoeveel geld er over de balk gegooid wordt in Nederland. maar die mensen krijgen gewoon in het weekend alleen maar brood te eten, hoop je. Ja, gewoon geen warm eten. Dat vind ik wel heel triest. Maar er was ook een bekende Nederlander. Was het Robert en Brink die zijn hele bovenetage laat verbouwen? Zodat ze uh, schoonmoeder daarin ja. kan. vanwege ja. de zorg die ze ja. nodig heeft? Ja, kan, weet ik niet. Ja, volgens mij was dat ja. Robert en Brink. Maar ze is in ieder geval een bekende Nederlander die laat ook de hele bovenetage verbouwen. En daar komt dan uh, zijn schoonmoeder. Uh, zodat hij de, de zorg kan krijgen ja. die ze nodig heeft. zonder de ellende van alle. Uh, ja, bezuinigingen. Het is niet alleen het eten, maar mensen worden niet meer gewassen. Ze krijgen geen zorg meer, ze krijgen geen aandacht meer, helemaal niks meer. Ik ken wel veel meer mensen die ook hun bovenkamers zouden moeten laten verbouwen. Maar waarom kijk je nou naar mij? Je geen bovenetage. Dat is net even anders. En waarom kijk je nou naar mij eigenlijk? Ja, je moet ergens naar kijken. Ja, dat is waar. En Toets zit achter een speaker. Slim. Knap, ontzettend. Volgende keer zit ik daar. De Muziek! station Black roof country No go no payments Tired star Samen veel goed werk. Je wou er wat er één zeggen, hè? Ja, maar je was er wel bezig. Doet hij dat thuis ook? Ja, hoor. Gewoon niks van aantrekken. Okay. Gewoon negeren. Gewoon doen maar. Samen veel goed werk. Heel veel organisaties doen al heel veel goed werk op onze stranden. Kustge... <lacht> Kustgemeenten werken met beach clean machines. En strandpaviljoenhouders ruimen volgens het concept My Beach samen met de bezoekers zelf hun stukken strand op. Strand Nederland voorzien paviljoenhouders ook van andere tips en and trucks. Gemeenten Noordwijk en Den Helder experimenteren met oplossingen... om de grote hoeveelheid peuken... Ronald was geweest, op het strand aan te pakken. Organisaties zoals Nederland Schoon, Verenigde Kunst, Kust en Zee... Stichting de Noordzee en de Surfstriders... Foundation organiseren opruimdagen op het strand... En in vele kustgemeenten zijn lokale verenigingen en individuele vrijwilligers actief. Zo krijgt in de muiden lokale vrijwilligster Simone Bontebal 100 mensen op het been voor een schoonmakenactie. De energie vanuit de samenleving willen we benutten in de Green Deal, schone stranden. Ja, heb je weer de Green Deal, hè, waar ik het de Daar kom, keer ja, over had? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Komt elke keer terug. Ja, we zijn ja. er ook heel veel hoor. Nou ja, dat inderdaad. Je hebt het ook met visserij. Gewoon een schone zee. En, en schone stranden. En, en... Ja. Ik vind het vind een hele goede zaak trouwens. Wat de Green Deals? Ja. Ja, ja oké. Okay. Nou, niet? Vind ja, je, niet? Maar, ja. Nou ja, ik vind het een beetje een labmiddel. Maar goed, dat kan weer een Ja, maar moet je luisteren. Als jij je rot door een ander oplaat laat ruimen. Je moet het gewoon zelf opruimen. Dat is zo. Daar ben ik helemaal met je eens. Maar dan blijft het een soort van labmiddel. Dit er niet mee eens doet? Ah, ja, de, ik was to, niet aan het opletten, sorry. To, ik to, was even to, andere research aan het to, doen. Toen to begint te brullen dat ik uh, uh, nu duidelijk moet gaan praten. Dus dan is het ook tijd voor muziek. Mond muziek is duidelijk. <lacht> nee, maar ik verstond het wel hoor. Ja. Oh ja. Zij is ook de enige die het handen op één buik ja. ook. Ja. So, Hulk, uh, doe maar een muziekje. Ja. Ja. ja, ik zou wat anders De, dragen, ja. de, de American Woman van uh, oh. uh, ja? the Guess Who. Ja, lekker, lekker snel. Ja, doe maar. En als je het dan toch over smerige stromen hebt, ja, ga daar eens kijken. In, in...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 Gonna mess your mind. Mm, American woman, gonna mess your mind. Uh, American woman, gonna mess your mind. Lekker up-tempo-nummer er tussendoor. Ja, ja ik hou je wel aan. Dan worden we weer want? even ja. wakker. Ja. Ja. ja. ja, want het zat langzaam in de doek in hoor. In, in. Ja, dan kunnen we meezoeken. Ja. We, we, we moeten even meezoeken. Oh. De Kaartclub zoekt namelijk liefhebbers. Van wat? Ik verstrik me dus net bijna. Wij ook samen. Het gezelligste huiskamerproject voor senioren van Zandvoort is ook na de zomer weer genoeg te doen. Iedere dinsdag en donderdagmiddag van half twee tot vier uur smiddags... en elke eerste derde en vierde zondag van de maand... van half elf smorgens tot half vier smiddags... is iedereen van harte welkom. Op zondag kunt u zelfs een hapje mee eten. Hiervoor wordt u wel verzocht even van tevoren aan te melden. De enthousiaste kaartclub van Ook Samen... kan nog wel wat deelnemers, de deelnemers gebruiken... Houdt u van kaarten? Schroom dan niet en loop gewoon eens binnen op een van de middagen. De eerste keer meedoen is namelijk gratis en uiteraard geheel vrijblijvend. Hierna zijn de kosten 2,50 euro per middag en dat is inclusief koffie of thee met koek. Voor meer informatie kunt u bellen met Jolanda Meijer en dat kan via telefoonnummer 023 5740 330. Of per mail jolanda-at-plus.zandvoort.nl Als ik koffie en een koek hoorde, moet ik altijd denken aan het stukje van Nederlands Hoop. Ja? <laughs> u krijgt allemaal een consumptiebon... die u geheel naar eigen inzicht kunt besteden aan een kop koffie en een gevulde koek. <laughs> Precies. Is dat wel? 2,50 per middag is gewoon niet duur. Nee. En het is, nee. le het is, het is leuk, denk ik. alleen kosten dekkend. denk ja. ja, goed. Ja, goed dat is een hele goede zakel. Ja. Dus, ik ben uh, ook een liefhebber, ook niet van kaarten. Nee. nee. Hou je niet van kaarten? Nee. Oh, maar van koffie en koek? Ja, hij kan het niet. Nou, tegen kan tegen van, <laughs> hij houdt niet van spelletjes. Hij oh. kan niet tegen zijn verlies. Nou, ik eigenlijk ook slecht, moet ik eerlijk zeggen. Echt waar? Zeggen. Ja. Een niet, is vooral nou, gezellig. Het ja, maakt niet uit wie er wint. Nee, maar ik hou niet van spelletjes. Ik ben niet. Het gaat me gauw vervelen. Oké. Okay. Ja. Doe je patiënten. Nee, wij, wij, mijn vrouw die zit tegenwoordig kanasta te doen. Maar dat doet ze dan bij de laptop met een laptop. Ja, ja okay. dat is wat makkelijker. Ja, Die de laptop jij. praat ook niet terug, dat is prettig. Ja, dus hartstikke hey, mooi. Zullen, zullen we, er eentje doen voor iemand met een gipspootje. Ja, met een gipsboutje. Ja, Jarka, speciaal voor jou, Nick en Simon. Na een lange vol klim jij weer uit het dal? Kijk naar I'll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 Zoek niet naar een antwoord, laat het los, hou je vast aan mij. Kijk omhoog naar de zon, zoek niet naar een antwoord, laat het los, hou je vast aan mij. Haastig ging Hans terug naar de microfoon. Ja, ja, ik, ik wist niet dat het al afgelopen was. Nou, zo wat, hè? Ja. Hé, hey, maar we zijn er alweer bijna door, Hans. Ja, inderdaad. Even tussendoor. En, uh, Jerker die had luidkeels mee zitten beluren. Oh, okay. Ja, ja. Denk, je, denk je dat ze dat doen? Nee, dat weet ik. Ja. Ja? Dat, uh, ze antwoorden net al. Oh, en leuk. ze heeft gezwaaid, want de kems doen het nee, weer. Hebben we in ieder geval één luisteraar. De kems doen het weer, ja. Aha. Even zo En even zo, <laughs> je. Ja, ja. ja, Goed. En gaat het wel goed met haar eigenlijk? Uh, beter, ja. Ze zijn bijna de eerste hulp geweest. Dus nu is het uh, rond een week goed. tegen. Hartstikke goed. Nou, gaan we de iedereen dag zeggen. Ja, dag dag. Tot volgende week. Dat is nou, nee, wel een, beetje, een beetje dat je denkt: van is een beetje enthousiast. Nou, hartstikke enthousiast. In ieder geval, gezond op morgen. Nou, nou, dankjewel, Sonja. Je ja. Ronald, hartstikke bedankt voor de techniek. Dankjewel. Het was wel hartstikke goed geregeld. En Toet ook weer bedankt. Heel voor, voor woord en wederwoord. Ja. <laughs> en lachen. Ja, <laughs> en, en, Ronald bij. en ik zijn er donderdag weer. En jij bent er vrijdag weer. Ik ben er vrijdag weer. weer. En vrijdag ja. hebben we nog harst. Jazeker. Ja, die ja. hebben we ook, ja. En, en een loterij. En da, een loterij. Tadaa! Luister. Er valt weer wat te winnen. Een Jawel. gastloterij. Ja. ja. Zoiets, ja. Ja, ja klinkt ja. als een veiling van. En heel fijn weekend. Ja. Ja. Het wordt uh, mooi weer, denk ik toch een beetje als ik zo toet moet gaan. Ja, het is, het is bijna weekend. Ja. Het is ja. bijna weekend. Ja. Uh, raak ik helemaal een beetje. Is dat zo? Ja, daar ga ik van springen. Maar uh, ja. we moeten gaan opschieten, hè? want we moeten barbecueën. Barbecue, oh, ja. nou, oh, dus dank goed. je wel voor de hulp bij de Korendag. Ja. Wat één groot feest is nou, geweest. Dat, dat was het zeker, ja. Dat absoluut geslaagd. Dus, okay. uh, ja. Nou, dan gaan, dan gaan we eruit naar? met uh, de Pointer Sisters. Ja. Ik ben zo opgewonden. Is dat zo? Ja, nee, dat zeggen zij. Oh. Goed weekend.